Goedenacht, welkom in het tweede uur. In het tweede uur praten we door over het onderwerp. We hebben het vorige uur een reportage gedraaid. En die reportage ging over het volgende: dat iets meer dan de helft van de Nederlanders kiest tegenwoordig voor crematie. En de vraag was: hoe kijkt u aan tegen begraven of cremeren? Er zijn al veel verhalen de revue gepasseerd. En ik ga erover doorpraten met Paul. Goedenacht. Dag Herbert. Dag Paul. Hallo. Jij er ook reageren op, op dit onderwerp? Ja, ik. Het is echt een buitengewoon interessant onderwerp. En het, en het grappig vind ik dat uh, mijn drie voorgesprekers, want ik heb er drie gehoord, mm -hmm. uh, dat ze alle drie een hele leuke vrouw hadden. Ik vond alleen uh, bij de mevrouw, uh, met, dat vrouw met die verzamelde botten, dacht ik van ja, in principe uh, ziet de geest toch niet meer in je lichaam, dus het maakt niet zoveel uit uh, waar die botten liggen. Hè, dat, dacht, dat dacht ik, maar goed. En bij de tweede man, uh, wat zei die ook alweer? Die, uh, uh, nou goed, de week eigenlijk niet meer, maar goed, en de laatste man, dat was Herman, die had een fantastisch verhaal, vond ik, hè? met dat terugkomen in blokjes en zo. En uh, het enige wat mij daar, uh, waar ik me niks meer kan voorstellen, is als je, dat je, wat je ook zei, dat als je als mens reïncarneert als worm, hè? want uiteindelijk is het sprake van een evolutie. En dat zou betekenen dat jij als mens uiteindelijk over evolueert in een worm die in de donkere grond zit en waar het heel koud is. Dat lijkt me niks. Ja, ja nee, dat zijn ook hele vreemde vreemde ideeën. Nee, dat ben ik me eens of niet? Dat ben ik wel met je eens, ja. Ja. Ik zag, en ik zag toevallig, uh, zag ik een, uh, ja ik, ik slaap slecht vandaag, dus ik, uh, of uh, vanavond. Ik zag toevallig een uh, soort evolutietekening op Facebook bij mij. Oké. Okay. En dan zag je de mens evolueren van een aard naar een zak geld. Naar zak geld. Nee, ik denk dat dat, dat, denk dat, dat ook een beetje nee, wat nu ook aan de hand is. Dat is een verwijzing naar de, de huidige tijd? Ja, zeg maar dat mensen inderdaad alleen maar aan geld denken en vergeten waar het eigenlijk om gaat uh, op onze aardbol. Ja. Dus namelijk zijn lief zijn voor elkaar is ja. heel eenvoudig. En, en waar, waar blijkt dat bij jou uit? Lief zijn? Hoe, hoe zie je dat voor je? Lief zijn ja, veranderen Ja, ik zeg niet dat ik zo lief ben, maar ik probeer altijd wel lief te zijn. Ik, ben in ieder geval, ik vind mezelf wel heel lief voor mijn kinderen. Ik heb twee hele mooie kinderen. Ik heb een zoon en een dochter. En mijn dochter is 8 en mijn zoontje is 12 en ja, dat is gewoon het allermooiste voor mij op deze wereld. Dus uh, ja, ik, hoef lief voor, ik hoef er niet lief voor te doen, dat gaat vanzelf. Ja, ja. En, dan en, dat dan bij... het, en dat is het mooie van dat je kinderen hebt. hè? Dat ja. Je, ja, ik kan me ook niet voorstellen dat mensen niet lief zijn voor hun eigen kinderen. Nee. Dat vind ik onbegrijpelijk. En, en, maar goed, daar gaat het dus niet over. Maar het gaat over begrafen of kameren. Ja, maar ik heb, ik heb dan wel... Nu, nu, ik dan, nu ik jou even jou zo kort hoor, dan, dan hoor ik dat je dus ook, ook kinderen hebt. Dan ja. komt bij mij dan wel ook ik de vraag uh, boven van... Heb je het daar wel eens over met je kinderen? Hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Nee, ik heb het er nog nooit bij mijn kinderen over gehad. Maar ze zijn nog vrij jong, hè. Mijn, mijn zoon is nu twaalf en mijn dochter is acht. Ja. En uh, kijk, ze moeten eerst even dingen richting de volwassenheid gaan... voordat ze dat soort dingen uh, goed kunnen begrijpen. Nee, ja. ja, maar, maar ik, ik, ik kan, heb je bijvoorbeeld... Uh, ja, ik hoop het natuurlijk niet, maar heb je, heb, je, heb je ooit een overlijden meegemaakt waar ook de kinderen naar ja. zeg een begrafenis gingen of zo? Nou, nou, nou, niet van kinderen. Ja, wel van mijn neef. Mijn neef is over. Mijn neef Jan, die is op dezelfde dagjarig als ik. Ja. En die uh, is voor ongeluk op de A1 uh, in de richting van Amersfoort en die heeft drie kinderen achtergelaten. Zo. Dus dat, ik, dat vond ik ook echt vreselijk, moet ik zeggen. Ja. Want, en ik heb zelf een begrafenis van mijn moeder meegemaakt, maar ja, dat staat hier geheel buiten. Ja, nee, want, want, want kinderen kunnen altijd hele, hele uh, ja, treffende vragen stellen dan, hè, op zulke momenten dat we kinderen allemaal ook al kunnen bevatten direct na de geboorte zijn gewoon. Ja. Maar ook. ook, oh goed, ook maar, nou, maar, goed, maar ik ik dacht, ik, was een, ik dacht, je hebt het over begraven of kmeren. Dus ik een van het onderwerp af. Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, nee, ik, ik vind het wel. Dat ik maak het er niet uit waar we over praten. Nee, we praten zeker over dit onderwerp. Maar ik, ik bedoel, uh, ja, om de omgaan met, met, met kinderen. Ik vind het interessant dat ik gewoon een vader spreek die, die midden in de nacht belt. En uh, ik bedoel, ja, ooit komt er toch een moment dat je daar met je kinderen over gaat hebben. Ja, nou ik kijk ernaar uit. Dus, dus, dus, dus, ik, dus ik vroeg me, me af. Maar, maar ik vond het Frans van Herman hiervoor echt helemaal geweldig. Denk, als dat zo ja. zou zijn. Ja. Ja, dan hoef je ook niet te bang zijn voor de dood, want het komt altijd weer terug. Het, is alleen, het lijkt wel niet fijn als je rond terugkomt. Maar als je ja. bijvoorbeeld als chirurg terugkomt, ja, dat, ja. dan kan je nog wel lachen. Lekker blijven ze uit de bom eten. Ja. Maar, alleen, ja, maar ja, als je dan bijvoorbeeld als een spin, of als een insect, of als een mug, en je wordt gestoken door een mug, en je wordt gelijk doodgeslagen, ja. Dat ja. Ja. maakt dan nou ook niet ja. uit, want als je dan in bouwstenen terugkomt, dan kom je terug als iets anders. Dus, ja. maar, maar goed, het was een bijzonder verhaal. Die, van... die evolutie spreekt me daar niet bij aan. Van de mens dan. He. Wel van dier, van de mens. Nee. Ik zou liever niet als een dier terugkomen, liever gewoon weer als mens. Ja. Maar ja, dus wat, ik niet, wat ik niet begrijp. Uh, mm -hmm. Herbert, als ik, mag, als, ik mag, als ik het mag zeggen, tenminste. Wat ik niet begrijp, is dat, uh, dat er steeds nieuwe mensen bij komen. Voor mij zijn we nu binnenkort met 7 miljard, geloof ik, het is zijn we alweer voorbij. Ja. Ja, en ik denk dat dat. Ja, kan dat, kan dat gewoon niet goed gaan. Ja. Dus, ik, heb, ik ben helemaal geen wijze man, maar ik heb ooit gehoord van een, van een man die bij mij op YouTube staat. Je had, had een vrouw over, uh, over, ik weet niet meer eigenlijk wie het was, maar doe doet niet zo heel veel uh, te zaken, die zei van ja, op onze aardbol is sprake van een oneindige groei mm -hmm. in een eindige ruimte. En dat gaat niet goed. Dus Er moet iets zijn waardoor wij met z'n allen op onze aardbol op uh, een leuke manier met z'n allen, allen kunnen blijven lezen. Maar er komen nieuwe mensen bij en dat is iets wat ik niet kan bevatten. Zou je, kan jij dat bevatten of niet? Dat er nieuwe mensen bijkomen. Ja, volgens mij is de, ja. men, is de mens toch ook mede op de aarde... Uh... Nee, maar kijk, als je praat over reïncarneren, waar komen dan die nieuwe mensen vandaan? Ik, ja, ik heb echt geen idee. <laughs> nee, nee, maar maar ja. weet je wat mooi is? Dat weet niemand. En ik weet het ook niet. Nee, dat dus nee. moeten we ook zo houden, denk ik. Nee, maar, ja, maar dat, je, dat je echt, echt uh, terugkomt als mens op deze aarde, dat, dat, ja ik geloof daar persoonlijk niet in. Maar dat, jij, jij wel? Maar wat, wat denk jij dan? Hoe komen we dan terug? Gewoon, uh, je bent, laat ik zo zeggen, ik denk misschien dat jij denkt, als je door bent, ben je net zo voordat je, voordat je geboren was. Dat was N er gewoon niks. Nee, nee, is... niet. Nee, nee, dat denk ik niet. Oké, okay, nou, dan ben ik dan blij, want dat zou ik ook niet leuk vinden namelijk. Ik kan me niet voorstellen dat we hier met z'n allen voor niks zijn. Nee, maar ik, ik, ik denk er zelf nooit aan eigenlijk uh, van, van hoe je dan terugkeert of wat je dan zal worden. Of, uh, of je dan, nou ja, nee, daar denk ik eigenlijk nooit aan. Maar waar denk je dan wel? Ik, ik denk, ik denk, ja, ik denk vanuit mijn geloof denk ik altijd over, over Maar wat is dan jouw geloof? Je weet toch van de EO, of niet? Ja, precies. Dus ik, ik, en waar geloof je dan in? Dat vind ik wel interessant. Nou ja, ik geloof in God en ik denk dan uiteindelijk als je doodgaat dat je of in de hemel of in de hel komt. Nee, want de hel bestaat niet. Want God, voor God is iedereen gelijk. Dus uh, je hel, dat is gewoon onzin. Want er is geen hel. De hel bestaat niet. Nou, volgens mij. Blijft dus wordt... goed? Naar. ik ga je niet, ik ga je niet uh, verbeteren. Als nee, nee, natuurlijk niet. Nee, dat gelooft, niet. Je dat. Voor, dat... Maar ik denk niet dat wat jij gelooft, dat het, het juiste is. Ik, ik denk namelijk, voor God is iedereen gelijk. Hoe erg, hoe erg je ook je hebt gedragen op de wereld, dat maakt niet uit. Zelfs Adolf Hitler, wat ik me echt niet kan voorstellen, ik weet niet of ik de filosofische choice heb gezien, maar goed, ik kan me niet voorstellen. Maar toch is zelfs Adolf Hitler, hè, in ja. mijn ogen, een van de... In, in mijn, ik heb hem niet meegemaakt natuurlijk, maar dat, dat, dat is iets wat, ik, wat het meest erg is wat je kan overkomen. Denken, of slavernij of zo weet je wel. Of ja, dat soort ja. Maar dat je dan toch, ondanks dat je dat geflikt hebt hier op aarde, mm -hmm. dat, je dan toch, dat je dan toch nog in de hemel komt. Omdat ja. God iedereen vergeeft. Maar ik, ik zeg niet dat ik in God geloof of zo hoor. Maar dat is gewoon een theorie die ik, heb, die ik, die ik bedenk. Ja, ja. En uh, kijk, en als jij zegt je gelooft in de hemel en in de hel, dat klopt niet, want dan heb je de Bijbel niet goed gelezen. Want voor God is iedereen gelijk en er bestaat geen hel. Dus hoe slecht jij ook bent hier op aarde... Dat maakt eigenlijk, ja, het is zo raar om te zeggen, maar ik denk dat het niet uitmaakt. Maar hey, dat is alleen maar wat ik denk. Ik bedoel, ik ben God niet, dus uh, daar gaat het om. Nee, nee, maar ik vind... Ik vind maar, die... maar, maar, maar, maar, maar waarom geloof je dan in de hel, als ik vraag mag? Nou ja, geloof, ik, geloof, ik geloof ook liever niet in, maar ik heb... Uh, maar je dat... gelooft tegen God, zeg je net. Ja, ja, klopt. Ja. Maar, ik, ja, maar waarom ik... geloof je dan in de hel, als je wel in de hemel gelooft? Nou ja, onder. Dat... Maar als je ook in de hemel bent, waarom geloof je in de hel? Waarom... Als God zou bestaan, niet van iedereen wint, of en is zijn een rare termen. Ja. Waarom zou God er een, een, een helft toelaten op de uh, Hinama's als, als dat er is? Ja ik, heb, ja, ik heb dat in de Bijbel gelezen, maar goed, er zijn natuurlijk heel ja, veel... Ja, nou, maar je moet beter moeten lezen, denk ik. Ja. Nou, ja. Ik weet het ook niet, ik heb hem ook nooit gelezen, dus ik weet het ook niet. Ik heb er veel over gehoord, maar ja. ik heb het niet echt gevolgd. Okay. Dus het, is gewoon, het is niet belangrijk, het is gewoon maar een theorie. Ja. Nog even, heel, heel even terugkomen over het onderwerp waar we het vannacht over hebben. Even weer terug naar begraven, begraven of cremeren. Ja. Dat is prettig, want we gaan een beetje te diep, denk ik. Hè? Nou, dat is niet, niet erg. Ik vind het interessant om eventjes ook een andere... Maar, on... We praten niet te lang, want er zijn ook nog andere mensen die willen praten. Dus ja, natuurlijk. natuurlijk. Deze, maar ik wil ik, ik, ik even afronden met de vraag begraven of cremeren, Paul. Uh, Voor jou. Begraven, begraven. En, en waarom? Ik zou graag, en daar ben ik het helemaal eens met de man die heel vijf is, van ik zou graag heb een willen, word ik graaf willen worden bij een vier'tje op de plek waar ik ben geboren en dat heb ik ook maar in feite maakt het niet uit of ik op de of hier een belangrijke kom op het uh, op de openbare kerk of wat ik een hele mooie plek vind uh -huh. of, of het kerkhof bij de bij de fiets, bij de rooms-katholieke kerk. Ik ben namelijk rooms-katholiek. Dat maakt mij echt niet zoveel uit, omdat wat, wat daar wat ligt, dat is toch maar een stoffelijk overschot. Ja. En dat gaat, dus vind ik het is belangrijk waar je geest in gaat. Ja. En dat weet niemand. Nee. Dat weet niemand op de hele wereld. Dus uh, ja, ja. En dat en dat is. Uh, en als je dan denkt aan het verhaal van die bouwstenen van Herman, dan denk ik van nou, dat is echt een mooi verhaal. Ja. Als, ik dat, als ik dat verhaal hoor, kan ik ook wel lekker slapen. Weet je wel, dat ja. niet zo bang zijn voor de dood. Ja. Denk For, ik dan maar. Voor straks wel het dan, Paul. En ik wil je bedanken ja. voor je belletje. Ik, ik vond het aangenaam met je gesproken ja. Ik vind het een hele leuke eind. Maar ik ga proberen nu wel te slapen, want te slapen is belangrijk. <laughs> Dankjewel, Paul. En een goede nacht. Oké, okay. okay, dag Herbert. Ik uh, ga naar Albert. Goeienacht. Goeienacht, Herbert. En luister Albert, jij bent uh, uitvaartvoorlichter. Ja, klopt. Ik ben uitvaartvoorlichting. Ik heb ook een website over de uitvaartvoorlichting. Ja, en je, en je zat te luisteren deze dus uitzending? waar dus allemaal mogelijk is op uitvaartgebied. En, en je, zat, je zat mee te luisteren deze uitzending en je hoorde heel veel verhalen voorbij komen. Nou ja, uh, weet je, wij horen dus ook tijdens open dagen. horen wij ook deze nonsens-verhalen van. Uh, ze gaan met meerdere kisten tegelijk de oven in. Of uh, we horen ook de meeste verhalen van. ja, de kist wordt weer hergebruikt. Her her of uh, dergelijke dingen meer. Ik zeg altijd: mensen gaan naar een open dag in van een crematorium. U weet wel hoe het op de begraafplaats gaat, maar u weet niet hoe het bij een crematorium gaat. Ja. Laat u voorlichten. Ja, maar wat, wat, wat voor wat voor uh, nonsens heb je dan gehoord, Albert? Nou ja, net wat ik zeg. Er wordt dus beweerd van uh, ze gaan met meerdere kisten tegelijk de oven in. Dat kan dus sowieso niet, want er kan maar één oven tegelijk de kist in. Plus er gaat nog een keer een steentje uh, mee met het unieke documentnummer van de crematie. Dus de as kan nooit verwisseld worden. Uh, iedereen mag ook de as meenemen. Bovendien ben ik uh, voorstander van crematie. Want als je begraven wordt, ga er vanuit dat je in een algemeen graf gaat. Na tien jaar word je geruimd en mee je pleiter. En als je de A's meegeeft aan haar nabestaan, blijft het uh, tot in jaren uh, in de familie. Ja, ja. ja. En, en, en, en zeg maar, je, je bent de uitvaartvoorlichter. En, en betekent dat dan uh, dat je bij mensen uh, ja, langs gaat om in de breedste zin van het woord erover te praten? Nee, de mensen die uh, contracteren mij, zij via telefoon, zij via e-mail, zij via de website die ik heb. Mm -hmm. En uh, dan kunnen ze dus uh, vragen stellen van nou, welke urn kan ik het beste nemen? Of uh, wat voor een kist adviseer jij? Of welke leverancier adviseer jij? Of uh, kun jij mij precies vertellen hoe lang een crematie duurt? Of kun jij mij vertellen wat de invoertemperatuur bij de oven is? Meer van die uh, dat soort vragen. Ja, ja ik, ik, heb, ik weet niet of je dat gehoord hebt, maar ik heb aan het begin van de uitzending heb ik uh, verteld van dat, ik nog nooit iets, uh, dat ik nog nooit een crematie heb meegemaakt, dat dat voor mij helemaal ook nieuw is. Kan je dan nu aan mij vertellen, van hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Hoe lang duurt het bijvoorbeeld zo'n crematie? Uh, nou de, de, de, de, de totale tijd in het crematorium is meestal 2 uh, maal drie kwartier. Dus de plechtigheid. En dan uh, gaat het uh, overschot met kisten al naar de ovenruimte. Daar worden de documenten nog een keer gecontroleerd. En daarna gaat de kist bij een invoertemperatuur van 700 graden de oven in. En de gemiddelde crematietijd is dan een uur tot anderhalf uur waar de temperatuur oploopt naar 1100 graden. Daarna wordt de oven geruimd. Alle as wordt uit de oven gehaald. Ik zeg dus duidelijk, alle, alle as. Mm -hmm. De metaaldieren worden verwijderd. En uh, daarna gaat de as in een bus... en die moet minimaal uh, bewaard blijven uh, gedurende een maand... Want ja. in die maand kunnen de mensen bedenken wat ze met de as willen doen. En de en de, en de, de mensen die zijn dan, uh, die zijn dan ook aanwezig in een zaaltje, die zijn, die wachten dan ergens. Of... Nou, in de aula ben je dus uh, sowieso aanwezig. Ja. En je mag bij de invoer uh, van de kist naar de oven, mag je dus mee, uh, meelopen naar de dienstruimte. Want ik zeg dus duidelijk dienstruimte, want het is een dienstruimte. Ja, ja. En daar mag je dus bij uh, aanwezig zijn dat de oven in de, of dat de kist in de oven uh, geschoven wordt. Ja. Uh, Albert, je, uh, je bent uitvaartvoorlichter. Merk je ook, uh, ik weet niet, heb je aan het begin van het, uh, het uur de reportage gehoord? Dat was om, uh, nou, ik over heb twee. het uh, gedeeltelijk meer geluisterd, maar ik ga het ook aan andere dingen. En ik ben momenteel een beetje verschrikkelijk. Dus ik zit ook een beetje uh, tussen het bed en, uh, en de radio. Ja, maar, maar de, de reportage, voor de mensen die het niet gehoord hebben, de reportage ging dus over uh, onder andere uh, begraven of cremeren. En dan werd er een, een, een uh, zijn ze langs geweest bij een Zwols crematorium. Daar gaat één op de zes crematies gepaard met een kerkelijke uitvaartplechtigheid. Nee. En, en merk jij dat ook dat er een lichte, ja toch van trend in is om het zo maar te zeggen? Ja, kijk ik zeg op een gegeven moment wie de, wie de, wie de behoefte heeft uh, om een plechtigheid te doen bij een uitvaart. Doe het. Ja. Maar ik blijf wel van mening dat een kerkelijke plechtigheid, of tenminste een, een geloofplechtigheid, die behoort in de kerk te gebeuren... Ja. Maar, maar, maar tegenwoordig maar... gaat het gewoon een rukken van het matuarium naar het crematorium. Daar gaan we dan even de dominee of de pastoor laten komen. En uh, dan is er een uh, geestelijke dienst geweest. Nou, dat vind ik geen geestelijke dienst. Hm. Want jij vindt dan, dan dat, er, dat er te makkelijk mee omgegaan wordt of te snel? Ja. Ja. Ik ga echt van een standpunt uit van als je dus gelovig bent en je wilt een, een, een, een geestelijke uitvaart... Dan neem je minimaal een dominee en een pastoor in de hand en je gaat dus echt naar de kerk. Ja. Hm? Maar als je normaal gesproken niet in de kerk komt, moet je ook niet met je overlijden of na je overlijden naar de kerk ingaan. Hm. Dat, dat, dat vind je niet, uh, niet passend? Of nee, dat, dat, vind, je, dat uitkomt. vind je dubieus. Ja. Ja. Ik blijf van mening, een plechtigheid in het crematoriumgebouw is op zich niks op tegen. Maar doe dan echt een plechtigheid die ook normaal gesproken in de, in de, in de kerk gebeurt. Ja, ja. Maar niet okay. even uh, een, een, een, een, een dienstenboekje wat normaal gesproken door het crematorium uh, verstrekt wordt. Waarin de namen al kant en staan en de handelingen ook al van de voorhanden gepland zijn. Ja. Maar, maar spreek je dat dan ook uit als mensen uh, nou, daar zo over denken? Of uh, is dat dan echt helemaal aan hen? Want je bent maar ja, iedereen hoor, mag dus... tegenwoordig zelf denken wat ze willen. Ja. Maar uh, het is, uh, en dat hebben we, uh, we tegenwoordig ook weer uh, veel op de televisie gezien. Uh, de uitvaartbranche is gewoon een business. Sorry dat ik het zo zeggen moet. Het mm -hmm. zijn ondernemingen. En de uren moeten doorberekend worden. Ja. Dus wil iemand een plechtigheid in het door van drie uur? Nou, dan kan dat. Ja. Maar dan moet ja. er wel ja. betaald worden. Ja. Hoe, hoe, mag ik dan nog één ding aan je vragen, Albert? Om, om Hoor, we aan te, <laughs> ja. Ja, hoe al, maar ik twee dingen, hebben, Geen probleem. hoe ben je bij dit werk terechtgekomen? Hoe, hoe ben je ooit, ge, heb je gedacht van, ik word uitvaartvoorlichter? Nou, dat was uh, historisch. Mijn vader is overleden op Hemelvaartdag, En dat is een uh, moeilijke dag voor de uitvaartbraak, toen de tijd. Want toen de tijd was het zo, dan was het een christelijke feestdag... en de dag daarna was het een uh, vrije dag. Dus toen uh, mijn moeder uh, vader wou zien bij het opbouwen, toen werd er gezegd van, ja, sorry mevrouw Boring... maar we hebben nog geen kist kunnen krijgen, want het is vrijdag. En uh, we krijgen moeilijk de leveranciers te pakken. Het zal uiterlijk zaterdag... Of eventueel zondag worden. Zo. En toen hebben gezegd: Van zijn jullie nou helemaal besodemieterd? Ja. Uh, daar komt minimaal een kist en uh, alles wordt geregeld. Ja, maar dit en ja, maar dat. Nou ja, van de een kwam met de ander. En mijn vader heeft dus op een gegeven moment wel gekregen waar hij dus recht op had. Mm -hmm. En toen heb ik tegen mijn moeder gezegd: Dit zal nooit weer gebeuren. En dan ga je dus op een gegeven moment jezelf informeren wat wettelijk mag en wat wettelijk kan. En, wat, en, en dat het dus ook allemaal mogelijk is. Want ik noem een voorbeeld. De aangifte van overlijden wordt meestal gedaan door de uitvaartondernemer. Ja. Maar waarom ga je niet mee met de uitvaartondernemer naar de gemeente... en doe je samen de aangifte? Want je doet toch ook de aangifte van geboorte? Mm -hmm. Dus waarom ook niet op een gegeven moment samen de aangifte van overlijden? Ja. Nou ja, misschien dat het, dat het te zwaar voor mensen is dat ze het niet aankunnen. Kan ik me voorstellen. Om daar het gemeentehuis in gaan en aangifte te doen moet je, moet je toch op een gegeven moment kunnen. Ja, nou ja, misschien Kijk, ik kan me voorstellen dat je dus het moeilijk vindt om bij het afleggen... En, en, en de verzorging aanwezig te zijn... Mm -hmm, mm -hmm. daar kan ik mij dus iets mee voorstellen. Ja. Eh? Maar uh, ik vind wel... dat je dus minimaal... Uh, mee kunt gaan... om diverse handelingen te doen. Ja. Maar ik vind ook... dat moet dus de uitvaartbranche... wel duidelijk aangeven... dat die mogelijkheden zijn. Ja, ja. Maar, eh, maar, maar wat je dus eigenlijk zegt... waardoor je dus in de uitvaartbranche terecht bent gekomen... is dus eigenlijk door een... Ja, een, een, een, een, een overlijden van dichtbij... Ja. En dat ik dus uh, gefrustreerd was door het gegeven wat er gebeurd is. En toen heb ik gewoon gedacht, van, oh, dat zal met mijn moeder beter gebeuren. En die gegevens heb ik toen allemaal al op een gegeven moment op papier gezet. En nou ja, dan ga je op een gegeven moment uh, een beetje meer verder. En mijn moeder zegt op een gegeven moment van, goh, wat mijn zoon mee bezig is. En die vertelt dat in een jaren te huis. Dus anderen komen ook bij je en die vragen dan. Nou ja, en dan gaat dat op een balletje, gaat op een gegeven moment rollen. Ja. En ja. ik ben dus ooit uh, ook bij de NCV geweest met man bij het hond. Ook als ze uh, uitvaart voorlichten. Okay. Nou ja, toen was natuurlijk uh, het schip helemaal uh, gedoopt. En heb ik enorm veel, uh, nou ja, naamsbekendheid gekregen. Ja, ja. en, en, en, en ja, dan ga ik toch nog die tweede vraag stellen. En dat is dan ook echt mijn laatste, dat beloof ik bij deze, Albert. Um, um, zitten er, ondanks weet je, het werk wat je doet, daarom is het misschien ook een rare vraag, maar zitten er ook, zit er dan toch ook een mooie kant aan voor jou? Dat je dit werk doet? Uh, voor mij is het veer uh, en zakelijk is het een heel verschil. Kijk, ik ben dus, uh, zelf ben ik dus voor crematie, mm -hmm. omdat ik dus vind dat je dus uh, meer begeleid wordt door je nabestaan. Bij een begrafenis is het heel vaak zo, het staat al boven de grond, of ze laten je zakken en dan is het gebeurd. Bij een crematie kun je altijd op een gegeven moment je familie nog meer hebben tot het laatste, laatste moment. Ja, dat ja. vind ik dus op een gegeven moment echt op een gegeven moment respectvol tegenover de mm. Ja. Maar, maar, maar even dan een antwoord op mijn vraag. Een, een, een, een, een, een, een mooi moment in je werk, hoe raar dat ook klinkt. maar dat, dat ja. maar Het mooiste vind ik dus op een gegeven moment... als ik iemand die nergens van af weet... en die toch op een gegeven moment zijn uh, vrouw, broer, zuster, zoon... of weet ik wat wil laten begraven. En dat die dus bij me komt en zegt van... nou, wat zou jij doen als onbeteilig persoon? En uh, wat mag dat kosten? En dat ik die dus een goede, goede voorlichting geef... En dat dan de uitvaartondernemer ingeschakeld wordt. En dat er zowel de uitvaartondernemer als de betreffende persoon zegt... Appie, goed gedaan. Ja, ja, ja. ja, precies. Dat je iets hebt kunnen betekenen voor die mensen. In, in, een, ja. in een situatie ja. dat ze waarschijnlijk bijna zelf niet goed kunnen nadenken. Dat, nee, dat ja. kunnen ze niet. En ja. uh, ik heb, mijn ervaring is dat iedereen heeft wel vertrouwen op zich in de uitvaartondernemer. Maar ze praten toch liever over met iemand die onpartijdig is. Ja, ja, ja, ja. Ik uh, wil je bedanken voor je belletje, Albert. Graag gedaan. En, en, en ja, voor, de, voor de uitleg van het, van het werk wat je doet. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan en, en een goede nacht. Hetzelfde. Dag Robert. Dag. We gaan naar muziek van Yvonne Elliman. Dit is Hello Stranger in De Nacht op 1. Yvonne Alleman, een Hello Stranger in de Nacht op een. En ik ga naar Romeo. Uh, nacht. Ja, hele goede morgen met Romeo. Oftewel, nacht. Dag Romeo. Jij hebt, het, uh, ja. jij hebt meegeluisterd al een tijdje? Nou, niet echt. Maar uh, oh. ik kwam ongeveer een kwartier binnen... en ik hoorde het onderwerp ging over uh, begraven worden of cremeren. Toen dacht ik Ga ik even bellen. Ja, het is, het is wel, het is wel een, uh, een, een moeilijk onderwerp, vind je niet? Ja, best wel. Maar ik zie het zo, hè. van uh, Ja... Kijk, ik uh, bedoel, dat is meestal dus de familie die gaat dan kiezen, of tenminste de overledene die in leven was, van welke keuze heeft hij zij of zij gemaakt, dus begraven of cremeren. Maar ja, ik zie, dus, ik zie het uh, van mij uit, zie ik het zo zo van, ja, dus cremeren of begraven. Ja, of dat noemen ze ook bij een zeemansgraf eventueel. Mm -hmm. Het maakt allemaal niet uit, want als je zo elkaar, op het moment dat de stier het lichaam dus verlaat, dan is het zo van, ja, wat de, wat de familieleden ook doen... dat is niet van toepassing, want de, want de ziel... die keert vroeg of laat toch weer in een andere buizing. Ja, ja, de ziel verlaat uiteindelijk het lichaam. Ja. ja. Dus je bedoelt ermee te zeggen dat een cremeren of begraven... Ja, het, het, het is een uh, mooi ceremonieel, om het zo maar te zeggen. Maar ja, uitein ja, uiteindelijk gaat het om wat er met de ziel gebeurt. Dat probeer je te zeggen. Ja, ja helemaal. Want bij enige tijd ben ik naar India geweest... Ja. En, uh, en daar is het wel zo, en ik heb ook een stukje gehoord over uh, zij die uh, dus geloven zijn, hè, zij uh, dus, dus kerkgangers, en dat klopt wel, maar in India is het zo, dan krijg je een guru, een guru, een guru is alsof, ja, een soort priester, zeg maar, en uh, die doet bepaalde handelingen, zeg maar, bij, het, uh, bij de, bij de overledenen, en dat gaat, dat gaat veelal uh, dus gepaard met, uh, wat met mantra's. Wat, wat, wat zijn het voor handelingen? Nou, dus dat zijn mantra's, hè. Dus uh, daar gaat de, de guru, als het ware, die gaat voor de ziel, gaat hij bidden, dat de ziel bijvoorbeeld in een ander lichaam, vroeg of laat, reïncarneert. Oké, okay, en, en, en, ja. en, en de goeroe, dat is dan een, een priester? Ja, een soort priester, zeg maar. Okay. En die doet dan al die handelingen, ja. dus mantras. En dat, dat hangt er vanaf, ja, dat en, mantras bijvoorbeeld kunnen drie dagen lang duren. En dat is de bedoeling, nou ja, je moet wel zo zien, kijk, die, dus die goeroe is geen god... Maar hij, hij opent als het ware uh, ja, de weg naar de, naar de hemel toe, om het zo te zeggen. Mm -hmm. En dat allemaal uh, wat te maken heeft met de reïncarnatie... Re ...van de desbetreffende betreffende in het volgende leven. Oké, okay. want, want dat, is, dat is al een hele ceremonie als ik het zo hoor, drie dagen. Ja, dat klopt, ja. En heb je dat een keer meegemaakt? Ik heb het een jaar meegemaakt, ja. En, uh... en was, was dat voor mensen die je, die je kende daar? Of was het gewoon, je was ergens... Bij... Uh, ik heb daar... Uh... Familie wonen. En uh, een familie is van mij heengegaan. En uh, dan is het zo van de familie die gaat dus om en om. Die, gaat, die gaan dan zitten uh, bij de overledenen. En dan neemt de andere deel het zeg maar over. En dat gedurende drie dagen lang. Oké, okay, en, en dan ga je daar dus bij zitten. En wat, wat doe je ja. dan vooral? Nou, dat is dan. Dat doen ze, dan ga je die mantras dus opnoemen. Want ja, uh, die, ja die moet je wel weten natuurlijk. En, en dat, en je... dat, dat ja. zijn dan soort geboden. Of dat zijn uh, Bijbelteksten? Of... Ja, dat klopt. Dat zijn uh, dus. Uh, gebeden uit de Sanskriet. Mm -hmm. Dat is zeg maar de Hindustaanse Bijbel, om het zo te zeggen. Oké. Okay. Ja. En, en dat, dat heb jij dus toen ook gedaan? Je hebt daar ook aan deelgenomen, één dag ja, deel? Ik, ja, klopt. Ik heb mee, aan meegedaan, want op de duur kom je uit op 108 mantra's, dus verdeeld over de stamleden en twee gurus. Uh, dat gedurende drie dagen lang. Dus dat is een heftig, ja. Ja, inderdaad. Ja. En, en, en uh, was het plotseling dat je daar naartoe moest uh, om, om daarbij aanwezig te zijn? Nee, niet echt. Want uh, ja, ik hoorde het, het, ja, goed, dat de persoon was heen gegaan. En uh, toen ben ik daar naartoe geweest. En uh, ik heb daar een maandje of drie gezeten. Uh, als het ware niet echt de vakantie, maar uh, ja, ik heb daar veel geleerd in ieder geval. Van, daar, kijk, daar hebben die mensen een hele andere kijk dus op de wereld. En uh, het maakt niet uit, arm of rijk, hun zeggen ook... Van het is ook niet van toepassing of je nou arm bent of, of rijk bent, want er komt toch een dag dat je heen gaat. Ja. En, en ze zeggen ook, en, en wat je hier hebt hè, op deze aarde, mm -hmm. dat is allemaal vergankelijk. Het is tijdelijk. Uh, ja, klopt. Het is tijdelijk. Ja. Dus, zelf, uh, dus jouw lichaam in principe is een bruikleen. Zelf, dat is niet jouw bezit. Ja, ja, ja. Dat soort dingen heb ik allemaal geleerd, zeg maar. Ja, want, want, want je bent, zeg maar, van oorsprong ben je katholiek opgevoed? Klopt, ja. Wat Van huis uit. Ja, en, en je hebt dus die, inderdaad de reis gemaakt dus daar naartoe, naar India. En, en dat heeft dus eigenlijk ook wel je, je kijk veranderd en ook misschien je, je, je, je blik veranderd daarop. Ja, uh, kijk, hier in Nederland hè, hebben we een heel, heel andere kijk. Ja, ik bedoel, ja, ik bedoel, um, ik heb het niet over de Bijbel en zo. Want ik heb tussen twee boeken heb ik als het ware, ik heb, ik heb de Bijbel gelezen en de Sanskriet gelezen. Maar dus alles wat erin staat. Het komt dus met elkaar overeen. En zo ook dus met de Koran, zeg maar. Komt allemaal dus met elkaar dus overeen. Alleen, uh, ja, wij lezen het niet goed. Dus, en hoe bedoel je dat? Nou ja, kijk, uh, dus bijvoorbeeld... Uh, soms hoor je wel eens zeggen van... Uh, ja, jouw geloof is niet goed en de mijne is beter. Nou, dat is totale onzin. Want in al die boeken staat in principe hetzelfde verhaal. Kijk, je had Jezus, je had dus Krishna, je had Allah. Maar al die drie... Maar het is een, in een andere dus context is het daar neergelegd. Want de oude, de oude geschriften bijvoorbeeld, de Sanskriten India, die praat ook over, bijvoorbeeld over Jezus. Bijvoorbeeld. Dus met andere woorden, al die boeken zeg maar, het is gebaseerd op één verhaal. Ja, ja. Ik heb bijvoorbeeld in India zeggen zo, kijk, er zijn zo, zoveel bevolkingsgroepen. Gro, dus er zijn zoveel talen. Er zijn zoveel uh, geloven, hè maar het is maar één God, zeg maar, voor ons allen. Ja, ja. En, en, en, en ieder kijkt er op zijn eigen, eigen manier te ja, precies. tegenaan. Ja. En ik, ik wil nog heel even terug naar, naar, naar, naar het ritueel, uh, Romeo. Wat, wat, je, ja. wat je net vertelde, dat duurt dan drie dagen. En ja. um, wat, wat gebeurt er dan vervolgens met de persoon? Wordt die dan begraven, of wordt die gecremeerd? Uh, dus na, de drie, uh, na die, de drie dagen dan gaat de familie uh, hem of haar dus aankleden... En uh, zoals de, de overheid dat wel. En, inderdaad, en uh, dan, uh, dan wordt via de horoscoop, oh ja, dat is leuk dat u dat vraagt, en dan gaat de guru die gaat volgens uh, een horoscoop, um, dus gegeven, zeg maar, vanuit zijn dus naam en geboortedatum en geboorteuur dan wordt zijn leven op aarde, dan wordt de astrologisch dus berekend en dan nou komt het. En in India is het ook zo, tenminste ik bedoel India ook in Suriname, waar ik geboren ben. En dan gaat de guru, die gaat dus bepalen, uh, bepalen op welke tijdstip de overledene wordt, ge, wordt gecremeerd. Okay. En dat is heel belangrijk. Dat, dat, dat is belangrijk voor, voor uiteindelijk de overledene? SISO, die... uh, het is belangrijk dus, dus voor de ziel, Ja, ja. Oké. Okay. Die, die uit het lichaam al ja. is uitgetreden. Ja. En dat zijn dus handelingen. Uh, want, was, want dus zoals je weet, hè, als wij op aarde komen, hè, bijvoorbeeld, uh, ja, dat is ongeacht, de, de ene heeft dat sterrenbeeld en dat. Het heeft allemaal dus te maken met een bepaalde tijdstip. Oké. Okay. Ja, want dus het is tijdstip van komen en ze tijdstip van gaan. Ja. En alleen um, de, astrologische, zo, de astrologische geschriften in India, die zijn dus gebaseerd op eeuwen oud. En dat is de meest dus originele waar, waar daar zo. Uh, Wordt uitgeoefend, lijkt het ja, zo zijn. Ja, ja. En, en hoe, ja. zie, hoe zie je het bij jezelf, uh, R Romeo? Je bent dan nu uh, ja. Uh, Hindoestaans. Ja. En um, uh, ga, als, als jij ooit komt te overlijden... Ga, ja. komt er dan ook zo'n ritueel? Van drie dagen? Uh, ja. ja, want je hebt ook uh, dus, dus de panditie zo in, dus in Nederland. En uh, inderdaad, in mijn uitvaarddossier, om het zo te noemen... staat inderdaad vastgesteld dat, uh, dat ik word gecrimeerd... volgens de hindoe-ritus... En dat, en dat duurt dan ook drie dagen. En dan gaat ook een, een, iemand, een ghoul, gaat dan bepaalde ja. delen uit, de, uit, het, uit een Bijbel voorlezen. Ja, precies, ja, dat ja. klopt. Ja. Ah. En is, gaat er dan ook, is er dan ook muziek bij bijvoorbeeld? En wordt er ook gedanst? En, en... Nou, bij ons wordt er niet gedanst uh, tijdens uh, de uitvaart of de crematie. Is het wel zo dat ik bijvoorbeeld, ik heb drie liedjes ge, dus, dus gereserveerd. Dat is, uh, en vooral het laatste liedje bijvoorbeeld, als mijn kist naar beneden gaat. En dat die of dat liedje wordt afgedraaid en dan ga ik zo de oven in om zo te zeggen. Oké, okay. en, en, en mag ik gaan vragen welk liedje dat is of is dat heel persoonlijk voor je? Oh nou nee hoor, Alleen het punt is dus van dat liedje, dat is, uh, ja, zo van uh, in het Hindi is het zo van koi... ham aise. En dat betekent zo van, uh, Ja, ik uh, hoe weet je dat? Wees niet. Verdrietig om mij. Want op een dag zal ik ooit weer wederkeren. Zo ongeveer gaat het. Ja, ja. En, en dan, dan ja. zou je de andere mensen zien. Ja. Oké. Okay. Ik, ik vind het bijzonder uh, om, ja, om, om, om dit zo eens ja. te horen van je. Hoe dat eraan toe gaat. Want ja, ik ben er heel, helemaal niet mee bekend. En, uh, ja. Ja, ik, wil, ik wil je bedanken voor de uitleg. Heel graag gedaan. En het... ik zou zeggen, een hele fijne nacht verder. Ja, dankjewel voor het bellen, Romeo. En uh, jij ook een goede nacht. Ja. Dank je. Groetjes. Doei, doei. We gaan naar muziek van Gardu Noor. Dit is Love Will Find a Way. Ah. Yeah. Here we go. Doen hoor. En love will find a way. En de telefoon heb ik Anne. nacht. Ja, goedendag. Jij wilde ook reageren uh, op de uitzending? Je hebt al een tijdje meegeluisterd. Ja, dat klopt, ja. Ik hoorde allerlei verhalen langskomen en uh, ik voelde me toch uh, even geroepen om ook uh, mijn geluid te laten horen, zeg maar. Want ja. ik, hoorde, ik heb onder andere het verhaal gehoord van de incarnatie van Herman mm -hmm. uh, en van uh, Paul, zeg maar. Uh, ja. wat mij heel erg opviel was ook, uh, wat valt mij te ook, op, ook op, ja, nu, tij, weer tijdens de radio, maar ook in het algemeen, nu in deze maatschappij, zeg maar. Uh, zo en, uh, uh, Paul die geloofde, de, in, bij Paul was het geloof ik dat je het had over een uh, hel en een hemel. Dat hij wel in de hemel geloofde en in God geloofde, maar niet in mm -hmm. dat, yeah. de, als, zeg maar dat, dat jij toen probeerde jouw uh, visie uit te leggen. Um, maar dan merk ik toch dat je zo gauw... Uh, je mag van alles zeggen, je mag in alles geloven, zeg maar, als mensen. Ja. Maar zo gauw uh, je de waarheid, uh, de echte waarheid, zeg maar, het christelijk geloof, uh, dat ook in de maatschappij om je heen, als je dat wil vertellen, uh, zeg maar, de Heer Jezus en uh, dat hij gekruisigd is en uh, ja, de hel en de hemel, zeg maar, dat, eind, uh, dat er een nieuwe hemel komt en een nieuwe aarde, mm -hmm. dat, dat, ja. dan merk je toch dat er alles tegenop komt, zeg maar. Ook, uh, dat merk ik dan nu ook weer op de radio. Maar zoals Paul, die sprak zichzelf ook. Uh, die geloofde dan niet in een hel, zeg maar. Uh, nou ja, ik zelf wel dan, zeg maar. Maar hij zei ook dat hij de Bijbel nooit gelezen had. Ja, en en dat is ook logisch. Staat ook, in de Bijbel staat het wel, wel degelijk, zeg maar. Kan, kan, kan je dat dan heel kort uitleggen hoe dat dan, hoe dat dan uh, wel, wel zit met, met de hel en de hemel? Ja, ja, ik wil onder andere hem aanraden om dan. Uh, bij het Nieuwe Testament bijvoorbeeld uh, te gaan te lezen. Uh, of, uh, er staan gelijkenissen in in Lucas. Onder andere de bedelaar en de rijke man. Die zul jij misschien wel kennen. Dat lees je ook van uh, de rijke man. De, waar die uh, lazer Die bedelt daar dan aan. En ze sterven dus allebei. En Lazarus wordt dus gedragen van, uh, door engelen naar de hemel. En als je dan leest over de rijke. Die staat er ook. De rijke sterft ook. Hij wordt begraven. En dan staat gelijk achter. En in de hel zijn ogen opief, uh, op, uh, van de, de, was hij in de pijn. Zeg maar. En hmm. dan zegt hij ook uh, dat er, uh, dat wat er een, een is. Is. De ja. In ja. deze is. Uh, Plan. En nog een andere gelijkenis die de heer Jezus dan ook vertelt over de talenten, de bezittingen. Waarbij ja. een uh, oogste of een heer uh, zelf, uh, die gaat op reis. En er zijn drie uh, mannen en hij verdeelt zijn bezittingen, zijn geld. Nou, twee uh, die uh, dienen hem uit liefde en uh, die gaan trouwen met zijn bezit om. Een ander die doet er niks mee. En dan later, legt de heer Jezus dat ook uit, zeg maar, zelf. Um, die, uh, die uh, ontrouwen... Uh, Staaf, zeg maar. Ja. Die zegt ook van, uh, ik wist dat u een hard mens bent. Die denkt dat tenminste. Maar dan wordt ook uitgelegd daarna, uh, als hier Jezus weer komt, uh, dat die andere twee, uh, die, die mogen mijn kinderen zijn. En tegen die andere wordt gezegd, uh, um, die wordt geworpen in de, uh, in de Bijbel, in de, uh, in de staatsvertaling staat dan in het buitenste duizenden zeg maar. En... Uh, ja, zo zal het dan ook zijn als Jezus ook uh, weer komt zeggen. Want in is staat ook: Ik heb de sleutel van de hel. Want en, uh, en Jezus is ook niet voor, ni niet voor niks uh, uh, gestorven, zeg maar. Nee. Hij heeft de dood, de hel, de duivel ja. overvonden, zeg maar. Hij heeft ja. wel gelijk, Paul, daar wou ik ook nog op reageren: ja. dat uh, alle mensen hetzelfde zijn. Ja. Want we zijn natuurlijk zonde, ook als mens. Maar vind je kunt natuurlijk ook goede dingen doen. Ja. Vind, je, vind, je niet, vind je het niet lastiger? Dat heb ik altijd als ik dan uh, de delen uit de Bijbel lees. Dat je, dat je op allerlei uh, verschillende, in verschillende gedeeltes, dat je allerlei uh, verschillende passages leest. die zich soms, uh, ja, lijken ze soms als tegen te spreken. Die zijn, die zijn dan niet te begrijpen. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat, dat, lijn, dat... En volgens mij staat bij, bij dit onderwerp ook een beetje zo. Ja, de, dan. De, uh... Dat de eieren aan de ene kant... Het lijkt alsof het elkaar tegenspreekt. Ja. Uh, maar aan de andere kant... Uh, moet ik zeggen? We moesten dat ook niet willen... Uh, uitsluiten van elkaar. Uh, dan ik moet zeggen... Daar lig je nou juist ook eigenlijk het wonderlijke in. Dat je dat gelooft. Dat niet, yeah. alles, dat niet alles menselijk uit te leggen is, bedoel je? Ja. Want ja. er staat ook uh, ergens in Romeinen... Want die, die meneer Rivordi had het erover dat er allerlei geloven waren. Dat alles op hetzelfde neerkomt. Uh, maar daar staat ook een Bijbeltekst, er is een één Heer en één geloof, zeg maar. Dus uh, er kunnen niet allemaal geloven zijn en dan uh, één Heer, zeg maar. Als je denkt aan, aan de Goede Heren, weet je wel. Van, uh, er is één Heer en die is de Heer van uh, zijn geloof. Buiten de Heer is er geen, God, uh, ja. geen andere God meer, zeg maar. Dus er ja. kunnen er ook helemaal geen andere geloven. Maar mensen willen wel van alles geloven, want zelfs met het diepste, is dat gewoon... Uh, uh, de angst dat er. Uh, ja, dat de, uit de angst. Ieder mens heeft in het, in, in, dat u, in een ingeschapen Godskind. Dus ik bedoel, je weet als mens dat je als mens niet een ander mens uh, voort kan, uh, kan, kan scheppen. Dus, uh -huh. dus uit liefde kon, denk ik zelf, cremeren. Ja, toch een beetje voort uit angst dat er toch iets zal zijn, uh, de dood. En dan doen we maar cremeren en dan. dan kan ja. in ieder geval dus niks meer gebeuren. Maar... Want, want als ik het zo hoor, dan zou jij dus kiezen voor, voor begraven. Uh. Ja, in eerste instantie wel. Ja. Maar hoewel het ook wel weer zo is, aan de andere kant. Ook al word je uh, doe je cremeren. Uh, en maar dan denk, moet ik ook denken bijvoorbeeld aan de Zeemansgraf. Uiteindelijk zal het toch niks uitmaken. Want in de Zeemansgraf denk je ook, hoe kunnen die nou ooit weer uh, dan levend worden? zeg Maar, maar uiteindelijk zal het zal als er uh, uh, een nieuwe, nieuwe aarde komt, zeg maar. Mm -hmm. Er worden toch alle mensen opgewekt, dus ook die gecremeerd worden. Dus. Ja, ja, dus ja dan aan dan de andere kant. Dan maar maakt, het, dan, maakt het, die, het inderdaad niet uit of je dan begraafd bent, gecremeerd... of waar je dan ook uitgestrooid bent, bedoel je te zeggen. Ja, ja. Maar dus al die andere geloven, als ik dat ook nog even zeggen. Uh, dat zijn ook... Iedereen, de een gelooft dit, de een ene, de andere gelooft nu dat. Uh, we gaan op in al ons geld en dergelijke. Uh, ja, Christen ook net zo goed. Uh, maar dat zijn ook allemaal tekenen, zeg maar, van... Uh, eindtijd zeg maar en ook uh, die andere manier die helemaal die zei ook van hoe die dat, uh, dat zouden ze dan zitten dat, dat de mensen maar oneindig uh, uh, voort lijken te planten zeg maar ja, uh, ja hoe zei dat dan ook weer precies dat hij dat, dat niet volgens mij begreep die, uh, die, die die begreep niet helemaal dat dat dat, dat het gebeurt dat het niet een keer stopt wat de, wat de bedoeling was volgens mij van voortplanten dat was geloof ik uh, de strekking ja, maar zo, je, je merkt dus ook, zeg maar gewoon, je mag van alles geloven behalve, er zal steeds meer komen. Ja. Ja. Uh, je mag alles geloven behalve, ja, bij, bij, als je christen bent, dan mag je eigenlijk niet in de Bijbel geloven, zeg maar. Er ja. zal steeds meer uh, komen, geloof ik zelf, want dat lees je ook in de Bijbel. Ja. Maar dan zal ook het einde komen, dus ja. ja. Uh. Ik, ik wil je bedanken, Arne, voor je, je passages en uh, nou ja, dat je dat zo even allemaal opnoemt, want dat vind ik, dat vind ik al een hele kunst. Ja, nou ja, ik hoor dat zo en ik denk ja, van ja... Je wilde gewoon even reageren? Nou, bij deze? Ja, want ik, ik voelde me toch even ertoe geroepen, want je hoort steeds meer op de radio ook. Je mag van alles zeggen, behalve ja, het echte echt ware christelijk geloof, zeg maar. Dus ja, ja. Niet, niet dat ik het zo goed weet, hoor. Ik ben ook maar een mens, ik probeerde daar nou te leven in het ja. christelijk geloof. Nou, maar bij ik de, voelde bij me de, toch even geroepen. Ja, even nou, bij deze van. heb je gedeeld wat je wilde delen. Ja. En, en daarvoor bedankt. Ja, heel ook bedankt. En ik wens je nog een goede nacht. Ja. Ik ga ja, naar psycho toe. Goeien nacht psycho en nacht. ik wil er wat toevoegen met Finko dus. Uh, wij werken op het bedrijf met nogal wat geloven, zeg maar. Islamieten, animisten, christenen en hindoestanen. Ja. En, en, en nou, wat, doen... wat ben je zelf dan even om ik het te... Ik ben zelf protestants-christelijk. Ja, okay. Maar goed, uh, nou is het vraag wat gaat er daarna gebeuren, na de plechtigheid, zeg maar. Nou, bij de protestanten is hm. er geen grafcultus. Bij de rooms-katholieken wel, die leggen hier en daar nog een keertje een bloemetje op het graf. En bij de islamieten is het zo dat er in wezen geen grafkultus is, tenzij het een uh, belangrijk man is, een belangrijk imam of iets dergelijks. En nou de Hindustanen, dat is veel mooier, die worden in principe gecremeerd. Maar toen een van onze collega's overleed, en familie op het werk kwam, hebben we toch eens gevraagd hoe dat bij de Hindustanen zat. Nou was deze meneer of mevrouw jammerlijk om het leven gekomen door een brand, mm -hmm. uh, er waren wat resten over. En die werden toen begraven, heel typisch. En toen vroeg ik, hoe zit dat anders in de, de straat worden toch gecremeerd. Ja. ja, maar één keer lijden is genoeg. Uh, dat dus toen werden de resten van de, die meneer of vrouw die werden toen begraven. En niet nog eens gecremeerd. Want één keer lijden is genoeg. Maar wacht even, wat, wat, ik begrijp even niet helemaal de, helemaal de aanleiding daarvan dan. Want. Die, die persoon kwam te overlijden? En die ja, werd in plaats die was dus door een woningbrand of iets dergelijks om het leven gekomen, als ja. ik zo zeggen. Ja. Die was dus gedeeltelijk verbrand. En daarna werden zijn resten ge, uh, begraven. Met een argument erachter, als je verbrand wordt, dan je, ga je naar een nieuw leven. Ja. Maar één keer lijden is genoeg. Maar, maar, die, maar die persoon heeft, die wilde dat volgens mij dan anders, als ik het zo hoor, want vanuit zijn... Uh... Nee, hij was dus in Oostaan. Ja. En als zodanig wordt hij gecremeerd. Ja, ja. Hoe dan ook. Ja. Maar als je één keer geleden hebt en je bent niet helemaal verbrand... Uh, ja, dan kun je geen tweede keer meer leiden. Want dat gaat niet. En, en dat, dat vond je bijzonder om te horen? Dat of... zijn hele bijzondere dingen om te horen hoe andere ja. geloven daarmee omgaan. Ja. Kijk, mensen als die Osama bin Laden, die is dus gewoon in een veemansvraag gegooid. Mm -hmm. En Gaddafi is ook ergens anoniem begraven. Mm -hmm. Om te voorkomen dat daar de grafcultus plaats door ja, hun ja. volgelingen en weet ik wat allemaal, aanbidders en noem ze op. Terwijl de islamieten normaal gesproken geen grafcultus kennen. Nee, nee. En, en, en, en uh, je, je, hebt, je hebt dan daar wel eens gesprekken over op je werk? en, ja? en, en Vertel je dan ook wel eens hoe jij erover denkt? O, jawel, jawel. Dood is dood en ik laat me cremeren. Ja. En de as verstrooien. En, en uh, is, is daar een keer een bepaalde keuze voor geweest? Dat je zei van nou, ik kies echt bewust voor cremeren en uitstrooien? Nou, dat is meer de traditie geworden in mijn uh, familie. Mijn vader is er ooit over begonnen tegen mijn grootouders van vaderskant. Van moederskant zijn ze allemaal begraven. Ja. En uh, toen heeft mijn grootvader zich over laten halen met de hele familie van mijn vader dus. En mijn ooms en mijn tantes. Van vaderskant. En... en hoe bedoel je dat, te over laten halen? Nou, over laten halen. Gewoon overtuigd, door dode zoten, We willen geen grafcultus hebben. ja. Maar, ja. maar, ik bedoel, met krameren dan. Uh, je had het over uitstrooien, dus je wilde dan geen urn, dus niet een soort herinnering aan. Nee, nee. helemaal niet. En wat staat er? Gewoon dus geen. Dus de gedachte is erachter geen, geen, geen uh, bezoekplaats, geen herinnering, geen Precies. fysiek iets. de herinnering blijft in de geest. Ja, ja, ja. En die neem je mee, je graf in, of je, je urn in, of je, je, je wordt gestrooid op een veldje. De herinnering die blijft. Hmm. En er is dus geen graf van andere mensen nog eens even kunnen kijken, over oh, daar ligt die en die. Nee, nee, nee. En, en, en, en bij jezelf, je zegt al van, nou, ik, ik wil ook uitgestrooid worden? Ja. En, en, of over zee of over land, dat maakt voor mij niet uit. Ja. En, en dat is ook de gedachte van jou ook, van jou, je hoeft niet dat iemand jou ja. ooit zou kunnen opzoeken, zeg maar, op Plussies. een bepaalde plek. Precies. En, en is, dat, is dat vooral omdat je dat zelf heel erg wil, of is dat omdat je familie dat doet om je heen? Nou, ik ben er zelf ook, ook voor overtuigd geraakt, hoor. <laughs> Heel, heel banaal. En kan je dat uitleggen? Nou ja, gewoon omdat ik net al zei, dood ja, is dood. Ik ga ja, ja, niet ja, uit. Ja. Dan is er niks meer. Ja, misschien is het er even na de dood, dat weet ik niet. Want ja, Christen worstelen toch al mee, op het ogenblik. En waar, waar worstel je dan mee? Wat, wat er in nou, dan ja, zou laat, gebeuren? Laat ik zo zeggen, de god van Abraham is niet dezelfde als uh, de god van David... of de god die zijn eigen zoon aan de kruis, kruis laat spijkeren. Dat is een heel ander godsbestemming loopt de loop der eeuwen. Ja. Maar, maar ook waarschijnlijk voor jezelf in de loop der jaren. Dat je dingen gaat lezen en je gaat ze weer opnieuw lezen. En je verandert zelf waarschijnlijk met je nou, kijk. Nou kijk, Abraham is verboden geworden zijn zoon te offeren. En dan zegt diezelfde god, ik ga het wel met mijn kind doen. Ja. dat is toch niet te rijmen? Ja. Hoe kan dat in vredesnaam? Dat Abraham verboden wordt zijn zoon te offeren. En er komt dus een ram voor in de plaats op die werf waar ze dan uh, met de takkenbal zee lopen. En, en, en diezelfde God die laat zijn eigen zoon aan het kruispijken door de Stelze Romeinen. Ja, ja. Dat zijn nou weer van waar ik het dus net over had met Anna. Dat dat van die bepaalde passages zijn die soms heel moeilijk te begrijpen zijn. Die soms elkaar dat, ook lijken tegen te spreken. Onbegrijpelijk. Ja. Ja, ja, ja. Ik snap die God ook niet. Ja. Hoe kun je zo vreed zijn? Ja. Vraag je dat ook als een aan God dan? Le probeer je dat ook wel eens neer te leggen of nee, gewoon nee. uitspreken? Nee. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk, om het zo maar te zeggen. Ja, maar dat, ik bedoel, je bent uh, Protestant opgevoed en dan zou je kunnen zeggen, nou, weet je, ik bid daar gewoon voor, ik leg het neer en wie weet krijg ik er ooit een antwoord op. Daar krijg je geen antwoord op. Dat krijg je pas na je dood. Nee, maar ik bedoel, op, op, de, op de, wat, je, wat je net als voorbeeld noemt over Abram en uh, de verschillen allemaal, dat bedoel ik. Uh, dan geeft de kerk ook geen antwoord op. Daar weten ze geen antwoord op te verzinnen. Nee, maar daarom zeg ik, heb je, waarom zou je die niet voor bidden? Goeie vraag. Nou, het antwoord nog. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee. Maar ik weet wel dat er iets meer is dan alleen maar dit leven. Dat weet ik wel. En, en waar, waar het, maak je dat op? Ja, ik heb wel eens het... Hoe heet dat? Het, het zoveelste gezicht dat ik iets, iets zie gebeuren of iets voorspel. Dan denk ik, ja, maar hoe weet ik dat, dat van tevoren... En dan gebeurt het ook als ik op een gegeven moment iets voorspel op mijn werk en zeg: Als je daardoor zo gaat fout. Misschien is het ervaringsleer, ik weet het niet. Maar ik, ik zie dat gebeuren. En dan zeggen collega's dan ook tegen je: Sico, dat, heb je al, dat heb je gezegd. Hoe kan ja. dat nou? En dat komt eruit ook. Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Maar dat gebeurt regelmatig. Dat gebeurt zeer regelmatig. Ja. Je, je, je weet dus niet waar het vandaan komt. Nee, maar we hebben op, nu op het ogenblik: uh, uh, We hebben op het werk één boeddhist, een Koreaanse man. En die zeggen hetzelfde, het is of begraven of cremeren. En zeg maar, er zijn nog veel gekkere dingen in het boeddhisme. En dan praten we daarover... Ja. Dat is wel heel, heel interessant denk ik om daarover te praten, toch? Dat heb ik in ieder geval de afgelopen twee uur wel zo ervaren... dat het heel interessant is om daarover uh, door te praten. Ja, maar zeker met mensen van een ander geloof. Ja, ik bedoel, ja. Niet, het, niet het, het, het christendom, maar hindoestanen of islamieten of, of animisten... die mensen die dus in, in, in de geest geloven, in, in, in, van dat overal een geest in zit... in een boom en weet ik wat allemaal... Hm. Ik, ik vond het allemaal interessant, alle geloven die voorbij kwamen vannacht. <laughs> ja, hm. ik ook. Ik luister al een tijdje. Ja. En het komt er heel moeilijk door. Ja. Dat lukt me meestal wel. Het nou, is dus, dit keer gelukt. Uh, ik wil u ik wil in ieder geval bedanken voor het belletje, sicko. Ja. En uh, nog, die laatste paar minuten. Uh, ja, dank u wel. Ja. <laughs> nou, dank u wel, een goede nacht nog. noir, Avoue peignoir, que c'est troublant. Oh, oh. À vous c'est troublant. Je noirais bien si pour 10 ans, mais j'en prendrais pour cent dix ans, au moins, au moins cent dix ans. Elle. Est... Vers Mais je t'écris quand même que je t'aime, elle laisse-moi devenir ton amant, seul montagnard de tes monts blancs, oh, oh. de tous tes monts blancs, elle aime. Je vais perdre à mais je crie quand même. Moi, je redouche chez ma maman oh, oh. Yeah. Moi, chez ma maman Julien Clark en Helen in de nacht op één en ik wil nog even een mailtje voorlezen die via nacht@eo.nl binnengekomen is. Een mailtje van Sita, zeven jaar geleden bij onze dochter begraven, 26 jaar... en vijf weken later onze zoon, 32 jaar. Beiden zijn vanuit de kerk met eerst een avondwaken... en daarna een dienst naar de begraafplaats gelopen. En samen zijn er die twee dagen duizend mensen geweest... om persoonlijk afscheid van beiden te nemen. Het fijne van begraven is dat een ieder die daarheen kan... een praatje uh, kan maken, een kaarsje kan opsteken, die staan er altijd... en een boekje waar je eventueel wat in kunt schrijven. En dat ligt daar altijd vol met bloemen... En tekeningen en gedichten. Zelf denk ik dat het voor het verwerken ook een goede plaats is. En wij als ouders, samen met onze kinderen... ...hebben een goed gevoel over dat ze beide daar liggen... ...en uh, wat fijn het is dat ze naast elkaar liggen. Het liefst hadden wij ze nog hier bij ons gehad... ...maar dit overkomt je en je moet hard werken... ...om in het leven weer uh, iets leuks te gaan vinden. Ik wil je bedanken voor je uh, mail-cita naar nacht.eo.nl. En nou ja, bij alle herinneringen die bovenkomen ook uh, sterk te wensen. We hebben dus vannacht gepraat over een uh, bijzonder, maar ook moeilijk... heftig, confronterend onderwerp, uh, begraven of cremeren. Dat komt voort uit een, uh, een serie die gemaakt is van drie delen. En wilt u de andere delen ook luisteren, beluisteren, dan kan het op de website... ditisdedag.nu. Daar staan de andere twee delen van de serie... over begraven of cremeren. Zometeen het laatste nieuws uit Binnen en Buitenland... met Jeroen Chapkema gevolgd... Om na vier uur door te gaan met de muziek, onder andere ook dan muziek van de radio en week CD, die is deze week van uh, een dame uit Rotterdam, Rotterdam Frederiks Spicht.